...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van... ...8 uur. Diktar met het NOS journaal. Oud-dictator Noriega van Panama... ...moet in Frankrijk zijn proces afwachten... ...in de gevangenis. Dat heeft de Franse rechter bepaald. De advocaten van Noriega eisten... ...dat hij in afwachting van de rechtszaak zou worden vrijgelaten... ...maar de rechter wees dat verzoek af... Noriega zit nu in voorarrest in de gevangenis in Parijs. Frankrijk wilde oud-dictator vervolgen voor witwaspraktijken en had hem daarvoor in 1999 al tien jaar cel opgelegd. Omdat Noriega toen bij verstek werd veroordeeld, heeft hij nu recht op een nieuw proces. Noriega kwam vandaag aan in Frankrijk nadat Amerika hem had uitgeleverd. In de VS zat hij een straf uit van 17 jaar voor drugshandel. De Europese luchtvaartmaatschappijen willen af van sommige rechten van passagiers die in hun ogen te royaal zijn. Zo krijgen gestrande reizigers nu onderdak en eten en drinken op kosten van de maatschappijen. Door de IJslandse vulkaan als wol komen veel maatschappijen in de problemen. De tijdelijke sluiting van het Europese luchtruim heeft een schadepost opgeleverd van zeker anderhalf miljard euro. En de luchtvaartmaatschappijen willen daarom bezuinigen.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 Het weer vanavond en vannacht vrij helder. Morgen zon- en sluierbewolking bij maximaal tussen 17 en 23 graden. Donderdag is er meer bewolking en vanaf Koninginnedag wordt het frisser en wisselvallig. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. Met Met de herhaling van ZFM Met. Jazz. Man, now we're getting some place. Take a box, one it rocks. Take a blue horn, New Orleans bar. Ah, you take a stick, with a lick.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 En opname 1987. De bellet was nieuw. ch ch e t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 this Somehow I feel the jungle heat within me There grows a rhythmic savage beat Love is everywhere, it's magic perfect.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 I'm gonna go to the store. I'm gonna go to the store. I'm gonna go to the store.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 Lils McIntosh, maar no more blues.